Goedemorgen, ik ben Dio Kateertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen moeten zichzelf kunnen testen op het HPV-virus, zegt de Gezondheidsraad. Van het virus kun je baarmoederhalskanker krijgen. Als je 30 wordt, krijg je een uitnodiging om je te laten checken bij de huisarts met een uitstrijkje. Maar lang niet iedereen maakt een afspraak. De Gezondheidsraad wil dat alle vrouwen een zelftest krijgen, zodat ze thuis aan de slag kunnen. Die test is net zo betrouwbaar als het uitstrijkje. De eerste zorgpremie voor volgend jaar is bekend. Bij DSW ga je voor de basisverzekering 3,25 euro per maand meer betalen. Oftewel 39 euro extra per jaar. Dat kan niet anders, zegt DSW. Want er gaat volgend jaar meer geld naar personeel in de zorg... en medicijnen zijn duurder geworden. DSW is altijd de eerste die zijn zorgpremie voor het volgende jaar bekendmaakt. Steeds minder mensen hebben contant geld op zak en er zijn ook steeds minder winkels die nog muntjes en briefjes accepteren, heeft het tv-programma Radar uitgezocht. Terwijl het volgens deskundigen echt voordelen heeft, zeggen ze in het programma, zo laat je geen digitaal spoor achter. Geen uh, spoor van gegevens uh, bij de bankafschriften van zowel jouw eigen bank, maar ook natuurlijk, als ook van belang, uh, de bank bij wie je aan wie je betaalt. Want als een bank alles kan zien wat je betaalt, kan dat best gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als je een hypotheeklening wil afsluiten. Als de bank bijvoorbeeld ziet dat je veel geld uitgeeft in een café... dan kunnen ze denken, oeh, die zit aan de drank, uh, die, die, daar gaat het niet zo goed mee. Die geven maar geen 30-jarige uh, 30 lening. Sien deals is overleden. En die naam zegt je ze misschien niks, maar grote kans dat je haar als kind elke avond hebt gezien... Zij was zien in Zeesomstraat. Oh, man baasje, dat klinkt echt niet zo best, hè? Niet best? <lacht> ik ben doodziek. Weet u wat u moet doen? Hè? U moet gewoon naar bed, lekker onder de wol. Ja. ja. Hm? Lekker onder ja. de wol? Ja. Lekker onder de wol. En wie doet er dan boodschappen? Wie, wie zeemt de ramen? Wie maakt de wc schoon? Dat <lacht> is allemaal geen probleem. Dat doe ik wel eventjes voor u. Sien deels was 74. Het weer best warm vandaag, 17 tot 20 graden. Maar het is niet echt een nazomerweer. Het is grijs en regenachtig. Morgen ook nog zacht, maar ook dan vallen buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland op de A10 Noord richting de A10 West... tussen Landsmeer en de Koenten nog 4 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zon zee. zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu ZFM in de ochtend. Ga je met me mee naar het strand vandaag, in de zon, zon, zon?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 on the hall De, hand, al, al, de liefde roep me, geef me je hart, wees niet bang. En ik geef je dat van mij, geef me je hart, wees niet bang. I'm <laughs>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 Ik ben Ruizende badplaats, ook in de zomer, CFM. Nou, is alsof ik niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf mijn leven, maar ik ga niet van die je me zegt. Je weet het, ik en jou is de beste, ik en jou is de beste, hij meneer. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, hij espera. Je weet hoe lekker ik je vind.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 No maar yeah, ik. me goed heb, als ik olie op je vuur en ik me goed ik me goed ik me ik me goed heb, als ik me goed Steeds een kus in mijn nek No, no, net alsof we niet weten Dat onze ruzie eindigt in bed oh, oh, oh. Como me gusta mi asi Como te gusta a ti asi Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mi Como me gusta mi asi Como te gusta a ti asi Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mi Het raakt me nog steeds een kus in mijn nek Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt.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 We've never been dancing But just you watch me, girl And then you going know to dream It's easy when you feel The beat and the rhythm Cause that's the thing that makes Your body move Oh, we'll be gently Swaying through the evening To the early Hours of the morning I ain't gonna let you go I'm squeeze you off We dancing. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 1.06.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Johnsteadon. Kom op een de suite naar de overkant. Mijn avond is van jou. Ik zie je zitten, trein van half negen. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt hem niks te schelen. Nee. Blijf je toch bij deze gozer? Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over. Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee daar ben ik klaar mee. Wit of een roze, we nemen een de. Ik ga jou vertellen dat het anders kan Te ik loop langs en zeg: Sorry, pick het spijt. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in. Die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, baby. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Ik of een roze, we nemen een hoofdding. Ik ga jou vertellen dat een anders kan. We boeken de suite aan de overkant Vanavond is van jou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 buitenland onbetaalbaar aangebrand wat moet ik deze lange zomer ik heb geen zin in lekker lang hard achterover En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS Journaal. Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moet standaard een zelftest worden verstuurd, vindt de Gezondheidsraad. De hoop is dat meer vrouwen zich bij de huisarts melden voor een uitstrijkje... als uit de zelftest blijkt dat ze mogelijk het virus bij zich dragen dat de kanker kan veroorzaken. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in de strijd tegen drugscriminaliteit. De politie en het leger gaan extra de straat op... De beslissing komt vlak voor het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan het land. En de belgische actrice Sien Diels is overleden. In Nederland vooral bekend door haar optreden in Sesamstraat. Waarin ze 36 jaar lang onder haar eigen naam een rol speelde. Sien Diels was 74 jaar. Het weer eerst grijs en regenachtig, later opklaringen. Het is erg zacht vandaag, zo'n 19 graden. Is jouw keuze ZFM. FM Zandvoort. Ah, uh, laat me even met je praten maat. Ik kan je zeggen echt waar, ik mis je echt. We waren samen tot laat op straat en geloof me, ik zet die dingen recht want. Gaat het om mijn vriendendienst en als je het niet kopen kan, dan, dan wil ik dat je weet, mijn jongen, dat je grappig altijd nog komen kan, want Ik ken de klappen, lange nachten van de angst en pijn, maar als er ooit eens een probleem is, kom dan langs bij mij, al zien we elkaar niet zo vaak, dan zal ik er zijn En als je mij zegt waar, dan sta ik voor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 I'm gonna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 Zijn er daar mensen niet kunnen? la porque muy despreciado, por kunnen? no te daar mensen die het niet kunnen? Zijn er daar mensen die het niet kunnen? Zijn er daar mensen die het niet kunnen? niet Bambolillo, bambolilla, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolillo, bambolilla, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida. Nou, zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is lo zo. Het is FM, Zandvoort. It's so lovely when it's sunny.